Het weer in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig in het noorden af en toe zon. De temperatuur ligt rond 6 graden in het noordoosten en een graad of 9 in het zuidwesten. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Hoeverlaken En op de A5 tussen Hoofddorp en Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie.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 them. See.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 Houdt een hart, de dames voor u hebben het al gezwaard Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En we spelen... Als toen ik het oorspronkelijk nog had Het gouden goud, maar klein Dit hart, ik heb het pas voor een tweede hals Je blijft geen gouden blijft kopen, ook al had je wel de kans, want dit is mijn een hart, een gouden hart De dames voor u hebben het al lastig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 Vanfort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do for what you want.